en dat er geen gif in zijn lichaam is gevonden. Het lukt Congo niet om de uitbraak van ebola... in het noordwesten van het Afrikaanse land onder controle te krijgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... zijn in minder dan drie maanden 100 gevallen van de ziekte geregistreerd. 43 mensen zijn eraan overleden. De dorpen waar het virus zich nu verspreidt liggen afgelegen... waardoor de medische hulp maar langzaam op gang komt. Eerder werd vooral het oosten van Congo getroffen door de ebola... Sinds 2018 zijn er duizenden mensen aan overleden. Het LinkedIn-account van Maurice de Hond is niet meer geblokkeerd. Social media bedrijf zegt dat het een constructief gesprek heeft gehad met de opiniepeiler. Zijn account werd geblokkeerd nadat hij berichten had geplaatst... met kritiek op de coronamaatregelen van het kabinet. Volgens de Hond zijn de regels van LinkedIn te streng. Hij zegt dat hij net zo scherp en duidelijk blijft.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 cause Tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.